Hallo en welkom, dit is Den Haag in Zaken aflevering IN. Ik zit hier bij, bij Erik Sonius van uh, Partup. Erik, uh, wil je wat vertellen over jezelf, over het bedrijf, wat jullie doen? Ja, uh, nou, ik ben Erik Sonius, ik ben uh, 34 jaar. Ik heb uh, uh, vorig jaar, uh, in, nou, nu een jaar eigenlijk, uh, Partup opgericht. Partup is een platform voor het matchen van teams. Dan geef je een platform waar je als individu zelf een project kan starten en ben uh, je suggereren welke teamleden erbij zouden kunnen passen vanuit de community. Dus zo heb je grote kans dat je een team uh, vindt die je voorheen nog nooit kende, maar nu uh, uh, je dit project gaat doen wel. Het klinkt als een soort van een sociaal, uh, sociaal samenwerkingsverband. Uh, ja, dat dat je, uh, is het ook, het is echt een, een platform waarop je je eigen profiel opbouwt op basis van de klussen die je doet, van de projectsamenwerkingen die je gedaan hebt daarin, uh, uh, nou dat wordt onderdeel van je profiel, daarin word je ook beoordeeld en, en gewaardeerd zeg maar voor je bijdrage uh, zodat we steeds beter leren kennen van waar ben je nou goed in en je ook kunnen voorstellen aan een nieuw soort projecten Maar ah, is het uh, initiatief van Apartat, dus up zoekt projecten of het is... Uh, nee, het is echt een open platform, dus iedere individu, ja, iedere ieder, ieder, ieder gebruiker kan er zelf een, een project op plaatsen uh, Wij zijn eigenlijk de etalage en uh, dan, dan de slimme edelage doordat we er uh, suggesties voor geven. met welke teamleden kun je dat zou kunnen. Hoe is het nou bijvoorbeeld anders dan. dan een SourceForge? SourceForge is ook zo'n uh, website. Uh, waar je projecten kan. waar je iets, zeg maar, kan ontwikkelen. vaak open source. En dan kun je daar uh, mensen aan laten deelnemen. Uh, en projecten. Uh, hoe, hoe is dit? Uh, hoe is Sparta iets anders dan dit? Of is dit het is of is het vergelijkbaar? Zo te doen is het wel, wel vergelijkbaar. Wat, wat uh, ik denk ik het verschil is, is dat wij uh, echt die, die matching vervolgens ook, ook doen. Dus niet alleen kijken naar uh, het enthousiasme. Dat is, dat is, dat is eigenlijk stap 1. Op basis van enthousiasme ga je de meeste mensen, meeste mensen halen. Ja. Uh, maar door, uh, door de gebruiker steeds beter te leren kennen, kunnen we suggesties doen. Uh, op basis van interesse, maar ook bijvoorbeeld op basis van het sociaal profiel... Uh, dus ben jij meer een denker, dan gaan we je voorstellen aan een soort brainstormprojecten. Maar ben je meer een doener, dan, dan krijgen we een ander soort projecten uh, voorgesteld. Okay. Uh, dus dat is wel uh, denk ik echt het verschil ten opzichte van andere platforms tot nu toe. Maar wat, wat is. Uh, je zegt, oké, okay, je leert mensen kennen, maar uh, stel. stel oké, okay, ik uh, weet niet hoeveel gebruikers er nu zitten. Maar stel, je zit, op een gegeven moment zit je met 10.000 teamleden of 10.000, uh, 10 20.000 man op je aantal mensen op je, op je site. Je niet elke iemand persoonlijk kennen. dit is Pietje, dit is een beetje, dit is en die is goed in zes enzo. Ja. Nee, heb je een soort van een matching? Ja, of ja, dat, een is, een... Is de, dat is het mooie van de techniek, je hoeft ze niet meer allemaal te leren kennen. En natuurlijk doen we daar wel hard ons best voor, want uiteindelijk is de, de menselijke factor uh, ook vaak belangrijk om een goed, goed team te kunnen voorstellen. Maar uh, uh, we hebben een uh, matchingsalgoritme uh, ontwikkeld, wat onder andere kijkt naar wat andere mensen doen zijn. Um, dus uh, als wij samen in een project zitten, uh, dan kijkt hij ook naar wat voor projecten jij nog meer doet um, en, en, en die mogelijk voor jou, voor, voor mij ook weer interessant zijn. Oké, okay. um, dus zo verzamel je eigenlijk. Je bent steeds onderdeel van een ja, van, van relaties op het platform en we kijken wat die relaties doen zodat uh, zodat we dat ook weer aan jou kunnen voorstellen. Maar wat is jullie, uh, hoe gebruik jullie reviews? Dus stel, stel, um, stel dat ik ben een freelancer en ik werk op een uh, een project om een mobiele app te ontwikkelen en dan ga ik uh, het project of dat project is dan afgelopen en ik wil over naar een, naar een ander project uh, hoe weet je dan nou hoe leert part-up mechanisme dat Pietje het goed heeft gedaan op de app en dat hij dan over naar een volgende ja. en krijg je dan als, als uh, zeg maar als ondernemer of iemand die een team zoekt krijg je aanbeveling of hoe, hoe gaat het met zijn werk? Ja, goeie vraag. Ik, we zijn nog niet zo heel lang uh, online, dus we zijn ook in continue ontwikkeling. Het uh, huidige uh, aanbevelingssysteem uh, kijkt onder andere naar de waardering die je gekregen hebt op, uh, op basis van uh, activiteiten die je gedaan hebt. Uh, maar er zit nog niet een hele harde uh, uh, waardering in. Daarom zijn we nu aan het uh, kijken naar de mogelijkheden om dat op basis van blockchain-technologie te doen. Zodat je uh, echt reputatiemanagement uh, aan het opbouwen bent. Die, die ook vastgelegd is okay. um, uh, in de blockchain. Dus niet alleen op Part-Up, maar, maar, maar breder. En dat, datgene wat jij zegt dat je goed kan, uh, nee, dat andere mensen dat in ieder geval ook bevestigd hebben. Oké, okay. maar um, heb je dan. Uh, wie, wie, wie zijn die belangrijkste gebruikers van. En zijn die bakker op de straat? Die iemand dat... Eh, ik, ik ben, ik ben eh, Keijs en ik, heb, eh, ik ben bierbakker uh, in ja. straat in Den Haag, waar wij zitten. Nou, niet hier, maar... Uh, heeft, wat, wat heeft hij bijvoorbeeld aan Parta? Of is, is het alleen voor, voor big, groot nationals of open source teams? Wie, wie, zijn, wie, wie richt nou? Ja, je nou? Wie zien je balans? dat de laatste twee zich met name nu op, op, op Parta brengen. De, de, de mensen die, de, de vrije geesten, de, de, de ZPP'ers of de, de mensen met grootste ideeën. Uh, de, de, de, meer, de mensen die openstaan voor innovatie die, dat zijn de eerste gebruikers van een nieuw platform wat het logisch is okay. uh, en, en daar komt veel, uh, veel energie en beweging uit uh, wat, wat wij mooi vinden en wat onze strategie ook is, is om grote bedrijven nu te gaan aansluiten, want uh, die hebben eigenlijk hetzelfde probleem intern als je een grote multinational neemt dan zitten er heel veel mensen op, uh, op de verkeerde plek uh, te doen wat er in hun functieprofiel staat, terwijl ze misschien veel meer kunnen dan alleen dat Um, door, door ze op het platform de ruimte te geven om ook andere projecten te doen, um, kunnen we uh, ja, die, die talenten eigenlijk veel beter gaan benutten. En er zit natuurlijk een, over, uh, uh, ja, een speelover in tussen de mensen die vanuit een uh, corporate omgeving zeg maar, op het platform uh, zitten ja. en die vrije geesten, waardoor je weer heel veel nieuwe bewegingen krijgt. Als je het hebt over de bakker op de hoek, uh, ja, uh, het is niet zo dat hij daar uh, uh, waarschijnlijk gelijk zijn, uh, zijn banketbakkers me mee kan, gaat crowd resourcen. Maar wat wel zou kunnen zijn is dat hij uh, uh, ja, al langere tijd de, het idee heeft om straatfeest te organiseren of om iets groters uh, te organiseren. Ja. Misschien wel op landelijk niveau uh, met een aantal uh, bakkers of mensen die, die daar aan bij willen dragen. Ja, dan uh, uh, wordt het ineens weer wel interessant, want dat, dan, dan gaat hij een netwerk betreden wat hij tot nu toe nog niet heeft. Uh, dus zo kan je het eigenlijk een beetje, een beetje bekijken. Wil je dingen doen die nog niet binnen je eigen netwerk zitten? Uh, ja, dan is, uh, dan is het interessant, omdat, omdat je het, het netwerk eigenlijk opengooit. Uh, en anders is het interessant om, uh, om je netwerk mee te nemen en daar verder uit te gaan breiden. Oké. Okay. Um, is jullie... Uh, the... Oké, okay, stel, okay, ik, ik, ik stel ik wil een paar parten op gebruiken, een webontwikkeling. Um, is dit alleen, dus, gericht meer op je HR, op het vinden van projecten of het etaleren uh, het van je project? Als uh, ik een project wil een web uitbouwen, uh, in, um, kan je dan, maar zit er ook nog dingen als financiering? Dus HR, payroll gebeuren? Um, contracten, contractafsluit, contractmanagement. Of zijn, zijn er modellen voor, voor dit? Of uh, moet je dit dan apart zelf uh, elders regelen? Ja, nu moet je dat nog uh, apart zelf uh, zelf elders regelen. Uh, Moeten je uh, focussen? Uh, die, die, onze niche is echt het vinden van het team. Daar willen we ons op richten. En dus niet alleen uh, uh, nou ja, dat je door een hele uh, interessante pool aan projecten kan uh, kan grasduiven, maar ook dat je vervolgens een stapje bij een beetje geholpen wordt om een team te worden. Okay. Dat, is, uh, dat is het unieke van PartUp. En ja, daar kan je heel veel services tegen aanplakken, Maar die bestaan van een groot deel ook al door, door andere ontwikkelaars. Waar wij naar kijken is met name hoe kun je die nou integreren in ons platform. Zodat we je die service uiteindelijk nog steeds bieden. Zonder dat wij dat hoeven te ontwikkelen. Want er zijn altijd andere beter in dan, uh, dan dat je zelf hebt. Ja, yeah. oké. Okay. Um... Dan wil ik even nog vragen over. Uh, je hebt het teams. Oké, okay, maar. En. Uh, uh, Tendeens, of. Kijk, okay, als, als ontwikkelaar heb je. Of tenminste als bedrijf. Heb je misschien. Mee, beter aan iemand die gewoon technisch over u je zit. In, als. Uh, Kijk, gelijk praten. Heb je bij een mobiele app. En kun je gewoon praten. Ik heb er niet zoveel ervaring mee. Maar. Ik zeg maar wat. <laughs> uh, maar kan je beter sparen. Je kan elke dag. Of, je kan een scrum meeting houden. Je kan praten. Maar nu, nu, nu gebruik je. Uh, part-up, om een verspreide team te hebben, dat kan, mensen zijn, één iemand in Rotterdam, de ander woont in Groningen, ja. of je kan net zo goed iemand zit in, uh, in Kaapstad te werken, ja. en jij zit hier in, in, in Den Haag, hoe faciliteert, wat, wat, uh, faciliteert part-up nu zo, zo een soort van gespreide team? Een verspreide team. Ja, dan heb je het eigenlijk ook weer over, over de mogelijkheden om, uh, om echt samen te werken in, in de vervolgfase als je team bent geworden of als je, uh, als je elkaar gevonden hebt. Ja. Uh, in dat geval kijken we vooral naar de tools die er zijn. Dus je hebt uh, Google Hangouts, Skype uh, dat soort dingen. Uh, maar ook open source varianten als apier dat in. Uh, en, en Daarmee kan je in ieder geval videobellen, Kanban boards, uh, Google Drive, je kan eigenlijk alles kan je al gaan, uh, gaan gebruiken en we zullen vooral kijken naar integraties daarmee. Uh, ik vind jouw jou vraag kan je ook nog een ander niveau beantwoorden en dat is hoe word je dan een team, want je, bent, yeah. je, je zit niet tegenover elkaar en... en uh, ja, dat is denk ik met name de, de echte interessante vraag, want nu zit ik ook al niet dagelijks tegenover mijn collega, maar zie ik elkaar wel regelmatig en leer je elkaar goed kennen. Ja. Nou, dat zullen we moeten faciliteren, dat, dat je daarin een soort gamification element ook krijgt, eh, waardoor je ja, echt een persoonlijke relatie opbouwt. en eh, Part-up is eh, overigens per definitie altijd tijdelijk, het is een tijdelijk team om een bepaald doel te realiseren. Dus, eh, als het nou niet werkt, dat uh, opbouwen van de relatie, dan kan je ook weer een nieuwe partner starten. Waardoor je uh, met andere mensen die, diezelfde uh, poging weer aan kan gaan. Oké. Die misschien wel weer dichterbij wonen, zodat je ja. uh, kan aankijken en kan. Dat uh, ik, ik vind het sowieso, uh, vind jullie site, vind ik echt uh, superleuk. Uh, het is een jullie manier werken. En uh, ik was, of het is een week of drie geleden, dat jullie een hackathon gehad. Ja. Hoezo, hoe, ho, ho, wat, wat, wat was die? Idee, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Waarom. Waarom en hekken van? Nou, ook part up zelf organiseren we ze zo open mogelijk. Dus uh, we zijn met uh, drie oprichters. Uh, maar uh, we, daarnaast werken we nu een man of twaalf bij, uh, bij part aan part-up en ontwikkeling. Niet alleen de technische ontwikkeling, maar ook het verhaal, zeg maar. De marketing, uh, ondersteuning van gebruikers. Ja. Uh, dus dat, dat is al best wel een aardig clubje uh, binnen dat jaar. Maar uh, die mensen zijn allemaal op uh, een freelance basis bij ons betrokken. Dus we willen ook echt uit de zwerm van, van ja, talenten willen we mensen plukken die gemotiveerd zijn om met ons mee te werken. en op die manier uh, uh, aan ons binden voor, uh, voor een bepaald doel. En dat geldt eigenlijk ook voor de ontwikkeling van de techniek. Dus uh, dan kom je al heel graag op een open source community. En, uh, uh, Daarvoor organiseren we die hackathon als start van de open source community, zodat we niet uh, nou, alleen bij een vaste club ontwikkelaars uh, techniek kunnen laten ontwikkelen, maar dat eigenlijk iedereen eraan mee kan werken. Ja. Dus uh, nou, vandaar de hackathon. Iedereen die het leuk vindt om aan de code van part te, te klussen, zodat, uh, zodat het part eigenlijk nog weer mooier wordt, of, of slimmer of beter, uh, dan kan je via KitHub nu uh, uh, daaraan bij gaan dragen. Wat vind je van um, oké, okay, wat, wat, ik, wat ik hier heb, wat ik zo begrijp, uh, het, het principe is, je hebt, je hebt een open platform van jullie, want jullie code zijn sindsitakken zijn ja. van ook open source. Dat staat op Kito. Op, uh, ja. Dus je kan i elke jongen zijn maat kan het uh, downloaden en die kan aan de slag en de, de code gaat inchecken. Dat ik kom ik door. Jullie zijn wel een soort van. Een backup mechanisme is niet uh, ik check code en, en ik ga gaan hacken in een uh, goede platform in elkaar. Uh, morgen, morgen valt de site plat. Uh. Ja, je moet het meer zien als we bieden een kopie van de code aan. Dus de code staat gewoon bij ons uh, op een server, die draait beschermd en dat is geveilig. Uh, maar we bieden een kopie ervan aan, uh, waarbij, uh, waar, waar je mensen kunnen sleutelen, uh, verbeteren, aanvullingen doen en op het moment dat ze klaar zijn, dan bieden ze die, die, hun eigen versie van de kopie eigenlijk weer aan en mm. dan kijken wij of dat een verbetering is van het platform of niet en, en, en, dat, en dat we dit dus doorvoeren in, in de versie die wij hebben draaien. Okay. Maar stel dat ik heb nu interesse om mee te doen aan het ontwikkelen van Part-Up. Ja. En Part-Up zelf. Wat, wat, hoe, hoe, hoe gaat dit in ons werk? Wat, wat voor begeleiding wat voor zou je kunnen krijgen? Waar, waar moet je melden? Hoe, hoe gaat in biele forum... And, uh... Nou sowieso al ons werk op PartUp uh, staat, staat openbaar, dus de projecten van uh, kun je, kun je, kun je onze tribes vinden, die boven in de site kun je zeggen, uh, selecteer de tribes van PartUp. Dan zie je al onze projecten staan. En als je op GitHub op PartUp zoekt, dan uh, zie je ook onze, uh, uh, ja, onze issues die we daar hebben staan en, en feature requests. Um, daar kan je doorheen en kan je, je eigenlijk kijken of, of je daar een bijdrage aan kan leveren. Ja. Dus op die manier kan je eigenlijk uh, op twee manieren met ons in contact komen om te kijken of dat bij jou past. Maar, uh, je zei ook uh, je gebruikt veel freelancers. Uh, je hebt een totaal van 12 mannen uh, man te werken. Uh, hoe betaal je dit allemaal? Mensen werken voor het algemeen, die waarschijnlijk heel gelukkig, heel blij zijn als je als een je vrijwilligersorganisatie mm hebt. -hmm. Maar mensen. Ja, nee, ja, Part-up is geen vrijwilligersorganisatie, het is, er wordt gewoon inderdaad uh, geld verdiend met het werk wat uitgevoerd wordt. Um, uh, waar wij, uh, dat is ons verdienmodel is dat we dit aanbieden aan, aan organisaties. Dus Part-up is een open platform om je eigen project te starten. Maar datzelfde kan je ook binnen een, eigen, binnen een grote organisatie bijvoorbeeld. Okay. Daarin bieden we aan de medewerkers een platform om zelf verbeterde ideeën, suggesties, kansen voor een organisatie te spotten. En dat om te zetten in een project waarop collega's uh, kunnen aanhaken. Um, en, en daarmee kan een organisatie eigenlijk heel snel waarde... Uh, creëren en dat die ideeën nu in de mensen in hun hoofd zitten en er geen tijd en ruimte is om dat, uh, om dat ook echt te gaan doen. En uh, ja, bovendien zijn er ook onderzoeken uh, die laten zien dat op het moment dat mensen echt gemotiveerd zijn om dat werk te doen. En uh, hun eigen vrije input daar aan, uh, aan mee kunnen geven. Dan kan je tot productiviteitsstijgingen van 37% komen. Okay. Dus er zit... Er zit ook echt wel een, uh, een business case achter voor een organisatie om met meer met, met zelfsturing en, en vrij ruimte voor, organisatie, voor medewerkers eigenlijk aan de slag te gaan. Ja. Dus dat bieden we aan als uh, daarin, uh, ja, organisatielicenties op om, om op die manier part intern te gaan gebruiken. Okay. Ofwel op de grens van je organisatie want je kan ook zeggen ik wil gaan co-creëren met, uh, met mijn gebruikers of met mijn klanten of misschien met mijn burgers uh, samen projecten gaan doen, uh, maar dan wel onder de vlag van mijn organisatie. En uh, daar betalen ze voor, en daar kunnen we dan uiteindelijk ook weer die resource van, van betalen. Okay. Uh, in, um, maar jullie zijn, jullie zijn al wat een jaar of twee, drie jaar mee bezig? Um, Bij de oprichting. Uh, de, de echte oprichting van de organisatie is op 12 december 2014 geweest. Dus o, hoe ging het? Jullie hebben feest bezig? gehad, uh, ik ja. kwam aan het bureau in de tafel, Wat moet ik mezelf herstellen. Hoe, hoe ging ja. je dan? Of, uh, afgelopen jaar bedoel je? Ja, ja, of, is, ja die, of tenminste die het die op, oprichting. Uh, ja, het oprichting is een, een glaas champagne bij de notaris. Uh, en uh, daarna weer hard aan het werk, want uh, uh, nou, op dat moment hadden we nog twee banen en uh, een maandje later hadden we nog één baan, maar werd het werk niet, heel veel minder. Uh, nou ja, dat is wel een feestmoment, maar uh, wel een feestmoment die niet zo heel lang duurde omdat we gewoon weer veel te doen hadden willen. Uh. Ben je jij, jij altijd ondernemer geweest? Of jij, of, ik bedoel, misschien vanaf je jeugd heb je stond op de markt en gekocht je cola, uh, blikjes cola ofzo, of zo? Of uh, ja, ja, ja, ja. is dit iets wat meer uh, waar ja. je naartoe in heeft gegroeid? Voor mij, uh, voor mij persoonlijk geldt het niet zo. Ik ben, uh, ik ben niet als kind als ondernemer uh, al geweest. Ik ben meer als kind al, al teamsleider geweest. En uh, dat maakt voor mij ook wel de mogelijkheid om dit te gaan doen. Uh, dat ik dit samen met. Twee andere jongens doen die, die, die, die, al, die ik al heel lang ken. Ja. En, en samen zijn we denk ik heel ondernemend. Uh, maar dat komt omdat we elkaars krachten uh, kennen en, en weten te benutten. En uh, uh, ja, daar zit, zit voor mij ook wel de, de key in. Uh, het is ook wel zo dat je een soort opleiding tot ondernemer uh, uh, krijgt. Ik heb de afgelopen tien jaar bij een organisatie op niveau gewerkt. Dat, uh, um, toen ik daar ging werken vier man had en toen ik er weg ging iets van 25. Eh, waarbij je altijd zelf verantwoordelijk was voor eh, het binnenhalen van werk en, en zorgen dat je genoeg te doen had. Okay. En als je niks te doen had, moest je weer acquisitie gaan plegen. Dus dat, dat, ja, dat leidde er wel toe dat je eh, doorhad wat de waarde was van eh, het hebben van werk. En, en dus het eigenlijk een soort runnen van je onderneming. Ja, want ik, heb, ik, ik, ik werk zelf in, in, bij, zeg maar, als functioneel beheerder. Zit achter zijn support, begint nooit. Of nooit acquisitie te plegen. Ja. Ik hoef alleen maar op toptest te kijken. En, en daar is mijn werk. Ja. Dus uh, op een gegeven moment zei ik tegen mensen. Van, stel nou. Weet je waar je geld vandaan komt? Ja. Weet je hoeveel, hoeveel werk moet je doen? Wat moet jij doen. Om je eind van je maand je salaris te gaan betalen? Ja. Nou, dat is voor ja. mij altijd heel transparant geweest. Dat dus ja. <lacht> uh, <ja. lacht> nou, uh, ik dacht. Ja. Ik, ik zei ook een keer tegen iemand. Stel, stel je bent iemand die je verkoopt pinnen. Op, op, op, op een markt. Hoeveel pennen moet je per maand verkopen om. Je wil cola, je wil cola kopen op de markt? Hoeveel pennen moet je verkopen om je cola te kunnen betalen? Ja. Hoeveel pennen moet je verkopen om je auto te kunnen betalen? Je ja, huis, insert, insert. Ja. Ja. Dus, uh, of je moet een hele dure pennen maken. <laughs> ja, dat ook. <laughs> Iets heel really exclusief, maar. Ja, um, yeah, Dit is. Uh, financiering, team, team nog al een week. In, um, ja, hoe, uh, hoe hoe, hoe zit je uh, wat uh, correct ja, vraag wat was het die aha moment van ah, ik heb het we gaan, uh, gaan uh, part-up doen hebben en we gaan hem zo doen dat, dat is ons, uh, dit is ons doel dit is ons markt en dit zijn stappen die we allemaal gaan doen om het zover te komen tot ja. dat we op 12 december uh, bij de Notaris staat. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe ging het? Wat, wat was dat? Ja, we ah, moment. Het begon eigenlijk bij, allemaal bij onszelf. Maar, uh, uh, kijk, ik hebben goed nagedacht over wat is de toekomst van organiseren op basis van de vraag: wil je een organisatie kopen? Dus dan ben je eigenaar van een organisatie. En uh, toen gingen we nadenken over wat, hoe ziet die organisatie van de toekomst er nou uit. Want wat ons betreft uh, heeft die geen uh, uh, hele harde grenzen meer, maar is het meer een zwerm geworden. Een netwerk, een, een netwerk van mensen die elkaar opzoeken omdat wat er werk gedaan moet worden. Uh, en vervolgens weer uit elkaar gaan uh, en, en, en zo eigenlijk steeds in beweging blijven om, uh, om het werk te verzetten. En, uh, nou ja, toen, toen we na gingen denken als de organisatie er van de toekomst er zo uitziet, waarom zijn er nog heel weinig organisaties zo georganiseerd want het is niet echt een methode of een, een platform om dat langs te kunnen doen en, um, dus we, we zijn eigenlijk heel erg begonnen bij onze eigen basisbehoeften uh, op, uh, en, en zagen dat wij een platform nodig hadden om zo mensen te kunnen vinden uh, die het leuk vonden om, om met projecten van ons mee te doen en dat platform was er niet en uh, zijn dat uh, niet in één keer gaan bouwen, maar zijn dat eerst gaan toetsen door het bij organisaties neer te leggen en te zeggen: wat is dit er wel, wat zouden we geld voor over hebben? Uh, en daar kregen we zeven keer ja op. En die mensen zijn onze launching partners geworden, waardoor okay. er een, een, een eerste budget was om, uh, om dingen te kunnen gaan bouwen. En zo bouwen we het steeds uit. Eigenlijk. Okay. Um, stel uh, even weer, weer op andere uh, dingen: je beste en slechtste momenten bij Port-Up, die je meest. Echt die, was er een moment geweest of een dag of een gebeurtenis dat je jij van, van het valt niet mee het is nu echt verschrikkelijk uh, en hoe was je dan daar overheen gekomen? Nou, ik kan niet echt één moment uh, benoemen van dit was echt een falen of, ja, of, ja, of het heel erg tegen veel, maar toch dan nou ja, wat je, wat je wel steeds hebt is, uh, ik denk, denk dat de, de, de grootste uitdaging is, is je persoonlijke twijfel. Zijn we de juiste dingen aan het doen? Ja. Uh, dus het is niet echt één moment, want het is gewoon, ja, je hebt van die momenten dat je denkt, nu zijn we echt lekker bezig. Ja. En dan uh, gebeurt er iets, uh, we, we zijn nu in een jaar uh, zijn we gegroeid naar uh, uh, iets van 50 klanten bijna. En we hebben er twee verloren van die 50. Ja, dat is een heel respectabele avond al, maar op het moment dat je die verliest, dan uh, ben je wel even, dan sta je wel even achter je oorlog. Ik van, zijn we nou wel echt zo lekker bezig, zeg maar. en dat, dat, Aan de andere kant is dat ook heel goed, want daardoor heb je die bezinning en kan je weer gaan nadenken. Oké, okay, wat kunnen we dan nog beter doen om die twee, twee ook tevreden te maken? En uh, um, ja, dat zijn van die, van die leermomenten die je ook uh, moet benutten. Dus, ...niet alleen balen van het feit dat ze kwijt zijn... ...maar ook dan in gesprek gaan en leren... Ja. ...en het liefst nog daar daartoe rechtgelegd... Was, ...was het nou duidelijk? Ja. Uh, en zo niet, wat hadden we dan beter kunnen doen? Dus dat, ja, dat, zijn, uh, dat zijn wat, wat leermomenten... Uh, ...die je ook zoveel mogelijk weer oppakt... ...door er uh, data aan te koppelen... ...en uh, op zoek te gaan naar de oorzaak. Uh, ja, waar werd je echt blij van? We hebben op 18 september live gegooid, dat was heel gaaf, dat was een launch event met 140 mensen uh, met, met mooie sprekers uh, het live gooien van de beta versie was misschien nog wel uh, spannender ja. toen hadden we een, een, een groep met uh, mensen die al heel lang op de wachtlijst stonden uh, verzameld. en toen hebben we eigenlijk het platform geopend door de, de uitnodiging te sturen, nu is het beschikbaar en kom kijken en wordt verrast en, uh, en dat is wel ook een uh, hele hectische, maar wel een hele, hele gave dag geweest ja. Nou, dat is echt schaaf, als je zo, euh, als je die dag, als je dit kan doen, dat je, dat je voelt, oké, okay, nu, nu, ja. nu, nu bestaat het echt. Nu is het, nu is het niet meer een droom, maar, uh, maar was het meer, toen je bij die notaris zat, uh, wanneer, was het, wanneer had je meer het, het gevoel gehad van, oké, okay, nu, nu, nu gebeurt het echt bij de notaris of... Die, nou, het is een ander verschil, het is een ander gevoel bij de notaris uh, is het gevoel oké, okay, nu ben ik committed nu ben je getrouwd? Ja, ben je getrouwd met het bedrijf uh, want we hebben ook gezegd, dit gaan we no matter what, drie jaar met elkaar doen uh, om het neer te zetten en, en, en succes te maken uh, dus ook als het geen succes is, dan gaan we ervan leren om er vervolgens uh, met een kleine wijziging te kijken of het dan wel succes wordt okay. uh, dus dat is, dat is zo'n soort commitment maar bij, bij uh, bij het live gooien van die beta was het meer alsof je uh, de gaafste wedstrijd ooit had gewonnen. En, uh, of die aan het spelen was en uiteindelijk had gewonnen. Uh, dus meer zo'n soort uh, adrenaline gevoel. Uh. Uh, uh, ik, uh, ik kijk er nog uit, wil ik, ik wil het nog zelf een keer mee maken. Yeah. Ik heb uh, nog veel zeggen, ik, gaan al veel over tijd heen, maar ja. ik, ik, moet, ik moet heel even kort. Iets uh, voor jouw vrouw of je vriendin. Wat vindt zij van, van dit ondernemend uh, idee? Want ik, ik, heb, ik heb zelf. Mijn, vriend, mijn vrouw is. Uh, zij heeft meer zoiets van. Zij is meer van de praktische zaken. Je moet geen geld binnenbrengen. Ja. Ligaal. En oké, okay, het moet ook liefst ook nog leuk zijn. Maar het belangrijkste is om het geld binnen te komen. Ja. Hoe, uh, hoe kijk je vriendin de, of je vrouw daar tegen Dat jij. Zeg maar, jij werkt door je baas. Je had waarschijnlijk een stabiele inkomen. En nu begin je begint dit. En nu ja. werk je jezelf. Je begint, uh, en ik, ik ga net heel, heel even, even devil's advocate hier. Je, je, je hebt vast contract, PWW, je hebt, Je hebt al je uitkeringen je hebt al je sociale premies. En ja. alle geriefjes. Vakantie naar je buitenland, wat betaald wordt door je, ba wordt door je baas. Alhoewel, dus nu heb je dat niet meer. Ja. En uh, wat, wat vind je vrouw van... Uh, hoe kijk je vrouw daar tegen? Ja, dat is wel uh, een leuke vraag. Eigenlijk, is, uh, zij we er altijd wel al vertrouwen in gehad, misschien wel meer dan, uh, dan ik zelf. Want ik, ja, ik, ik voel dan ook de verantwoordelijkheid voor uh, nou ja, het gezin, want ik ben niet alleen vrouw, van drie kinderen inmiddels. Oké. Maar dat is wel. Dat, ja, dan, dan voel je jezelf wel van. Is het wel oké okay, zeg maar, om te gaan doen? Uh, terwijl zij zoiets had van: ja, als jij daar gelukkig van wordt, dan. Uh, en er zit inderdaad wel een basisinkomen in wat je er in ieder geval uit zou kunnen halen, dan moet je het vooral lekker doen. En ik denk dat het voor mij het verschil ook wel is geweest dat ik altijd zelf al bezig was geweest met mijn eigen geld verdienen, ook al was dat bij die baas. Ja. Dus ik wist, ik wist hoe ik ja, geld binnen moest krijgen en hoe ik dat ook weer om kon zetten naar, naar salaris. En, uh, uh, en we deden het met z'n drieën, we zijn met z'n drieën gestart, dus we hebben ook met, met z'n drieën gezegd, alles wat er binnenkomt, delen we door drieën. Okay, uh, yeah. Dus zelfs al zou ik niet in de eerste periode iets verdienen en, en, en iemand anders wel, dan uh, had ik nog steeds een soort basis om terug te, terug te vallen. Okay. Uh, waardoor zij eigenlijk uh, zoiets had van, nou, ga maar even doen. Dan, uh, en, en, uh, en als het yeah. de lukt, ik ben nog, ja, ik ben 34, ik heb niet een leeftijd waarbij ik niet aan de baan zou kunnen komen. Uh, ik ken ja, aardig veel mensen. Uh, uh, heb uh, uh, al leuke dingen gedaan in het verleden. Dus ja. Er zat vast wel weer ergens in genoeg ervaring. Komt, ja, tot... je ja, hebt genoeg ervaring. Hier, hier het is het echt een en mega leer dus Dit is een mega leer inderdaad. Dus, dus ook al mislukt het. Ik zou niet zeggen dat het is een mislukking het is. Een, uh, mislukking. Het, lijkt me, het lijkt me goed zo mogelijk om te, om te gaan mislukken. Ja. Zelfs. Uh, ja, als ik twee klanten kwijtraak, dan kun uh, je wel denken van oké, okay, waarom? Maar dat, dat, zou ik, dat zou ik mezelf ja, bijna, bijna verkwalken. Maar ja, dan moet je ook uit uitvaart leren. En, Precies. Ja, ja en tegenover die twee staan ook weer 48 anderen. Dus ja. Dan, uh, dat is prima. <laughs> maar, uh, dankjewel dat je geluisterde naar aflevering in van... Den Haag in Zaken, mijn naam is Michiel Erasmus. En ook sorry voor het slechte geluid, uh, dit was ergens buiten op een bedrijventerrein. Had ik die opname gedaan. En dank je ook aan Erik voor de tijd. Het is Michiel Erasmus van Den Haag in Zaken.